Een klomp met het nos journaal Twee Oekraïense anticorruptie-instanties hebben ontdekt dat er fraude is gepleegd bij de aankoop van drones en ander militair materieel. Een parlementslid en een eenheid van de Nationale Garde zouden overheidscontracten hebben afgesloten tegen veel te hoge prijzen. Een derde van het geld was smeergeld. Volgens Oekraïense media is het parlementslid een partijgenoot van president Zelensky. De timing van de onthulling is opvallend... omdat Zelensky onlangs de onafhankelijkheid van de anticorruptieinstanties wilde beperken. Na felle protesten deed hij dat toch niet. Een op de drie verdachten die verhoord wordt door de politie... heeft een licht verstandelijke beperking. Maar dat wordt lang niet altijd herkend, meldt Nieuwsuur. Licht verstandelijk beperkte mensen worden vaak op dezelfde manier verhoord als andere verdachten. Dat kan leiden tot verklaringen die niet kloppen. Soms loopt een politiezaker zelfs op stuk... De politie kan erop inspelen door korte vragen te stellen en makkelijke taal te gebruiken. Maar dat gebeurt volgens experts nu nog te weinig. Hamas wil pas de wapens neerleggen als er een onafhankelijke Palestijnse staat is met als hoofdstad Jeruzalem. Eerder vandaag stelde de Amerikaanse topdiplomaat Witkoff nog een deal voor waarbij Hamas alle gijzelaars moet vrijlaten en de wapens moet neerleggen. Maar Hamas vindt dat onacceptabel. De regionale Noord-Brabantse partij Lokaal Brabant gaat toch niet meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De leden vinden dat ze te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden en stemden tegen het voorstel. Maar ze willen wel dat Lokaal Brabant de volgende keer een poging doet om in de Kamer te komen. Om Brabant beter te kunnen vertegenwoordigen daar. De Friese partij FNP wil in oktober wel meedoen aan de landelijke verkiezingen.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 Whoa. Open the door and step into the night. Night. night We are controlling transmissions We are controlling the rhythm The rhythm of your night This is the Nightwalk Mainstage with Mario Zandvoort 2100 till midnight on ZFM FM, Celebrating 30 years of the hottest dance music radio Listening to DJ Mario Sanford and DJ Melso on CFM's Nightwalk Night Mainstage. Main Stage. Welkom bij de aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op TfM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en is zaterdagavond van 9 van 9 uur middernacht. De het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party er natuurlijk team boven, best klaar voor de dansvoer. Straks in twee uurtje, DJ Mausel met zijn Global House Vibes. En straks in de vier uurtje, we helemaal in Italië met het best van de clubs. uit Italië met DJ Cavascan. En als opening horen we Angelo Verrari en Walter G. met Sunset Bar. Vandaag een beetje tropische klanken op de radio. Vorige week had ik het erg druk en ik moet nog een beetje bijkomen. Vorige week uh, Harvest Show. En na de show uh, ben ik doorgegaan naar uh, Liquidity, Geesper uh, Ambacht. En uh, daar was ik al de hele week uh, vorige week. En uh, ja, tot vijf uur in de ochtend uh, Silent Disco. En dat is echt apart. Dat moet je een keer meemaken. Allemaal mensen met koptelefoon, met lichtjes erin. En uh, ja, ze gaan allemaal uit hun dak. Echt dansen, feesten en zelfs zingen. Want die DJ die dan draait bij uh, Silent Disco, die uh, ja, drum en bass. Het is niet mijn stijl, maar soms uh, was het best grappig. Want dan draaide hij ineens een stukje van de Titanic. En dat stond. Om iedereen mee te zingen. Ja, jij hoort dat niet. Ik stond zonder koptelefoon even te kijken en dan is het echt een heel raar gezicht. Als je de koptelefoon op hebt, dan begrijp je het. Maar als je geen koptelefoon hebt, dan denk je echt, wat een mafkeze allemaal. Echt een tent vol met uh, rare mensen. Wel gezellige mensen, moet ik heel eerlijk toegeven. Het was een groot feest, uh, een heleboel bezoekers. En uh, ja, eigenlijk uh, geen incidentjes uh, uh, die er plaatsvonden. Dus het was een leuk feestje. En uh, ja, we zijn ook vandaag uh, bij uh, toe geweest. Ga ik je straks meer over vertellen. Maar er is muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd meteen, Sometimes, de NWN remix, maar eerst door hier Merlin Bob en Masaki Mori met Pink White de remix vocal Luister maar! I closer, no. land, so I'm not even close the The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 Club, Tech House, Deep House, DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Ladies and gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Your host on the Nightwalk main stage, DJ Mario Zanfort. Extended niks. Ivan Zantwoord, naar ik mee Ik heb even een beetje shownieuws voor je op deze zaterdag. De eerste zaterdag van de maand. Het is vandaag zaterdag 2 augustus nieuws, een mengtafel. Dat ding heb ik ook hier voor staan. Ja, niet dezelfde hoor, want dan nam ik hem echt wel mee naar huis. Een mengtafel van de Amerikaanse producer Dr. Dre is voor 165.000 dollar. Dat is pak een beter om en bij 142.000 euro geveild. Volgens Variety is het het hoogste bedrag ooit betaald voor een instrument uit de hip-hopwereld. Het mengpaneel werd gebruikt bij de productie van albums en, uh, van artiesten zoals Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige, Snoop Dogg en Kendrick Lamar. Daarnaast gebruikte Dr. Dre het paneel voor eigen albums als. The Chronic uit 1992 en uh, 2001, dat was in 1999, ja liep een beetje voor. De Mengtafel werd, uh, werd via een Veilingsplatform de release aangekocht door een ondernemer, Ryan Sir. Hij heeft het studioapparaat vervolgens in bruik gegeven aan, uh, aan het Hip Hop Museum in New York. En voorheen was een drumcomputer, gebruikt bij de productie van de Clan album Enter the Wu-Tang: 36 chapters, het duurst verkochte instrument uit de hip-hop wereld. In 2023 bracht hij uh, 69.000 dollar op. Dus pak een beetje uh, 59.000 uh, euro op. Dus ja, nu het mengtafeltje van, uh, van uh, Dr. Dre, 142.000 euro. Ja, dan heb je ook wat, hè. Dus misschien als je hem zou gebruiken, dan ken je wel eens een hitje scoren in de hip wereld En uh, Flowrider, komt voor het eerst in 60 jaar weer met eigen show naar Nederland. Op 13 oktober staat de Amerikaanse rapper in Avos Live in Amsterdam. Je ja, houdt het nog even klaar. want de sigo is waarschijnlijk net iets te groot voor. Het concert in Avos Live is onderdeel van zijn tournee. dat uh, door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist tijdens het optreden. Rapper 45-jarige Flowrider. De grootste hits, waaronder nee, Ride Round. Nee, Ride Round. Ja, Klavken, Me, Good Feeling en zijn bekende hit Low. Dit laatste duet met t pain stond hier 19 weken in de Nederlandse top 100. Flowrider heeft vier albums uitgebracht. Veel in zijn samenwerking met andere artiesten. Zoals uh, Sia, David Guetta en Kesha. In 2021 deed de rapper mee aan het Song Festival in Rotterdam. Toen vertegenwoordigde hij uh, samen met Zang. Senat San Marino. De kaartverkoop voor het optreden in Amsterdam begint vrijdag. Dus schrijf op in je agenda... 13 oktober. Blow Rider in Avas Live. De kopen uh, is uh, trouwens gisteren begonnen. Dus uh, ik hoop dat er rockkaartjes kaartjes voor je zijn. En met het overlijden van uh, Ozzy Osbourne... is een ware rocklegende heen gegaan. De La Brits en een internationale muzikant... in een reactie op de dood van de Prince of Darkness. Osbourne werd uh, 76 jaar oud. Hij was een, uh, een dierbare vriend. en uh, Een enorme pionier in zijn plaats in uh, Pieten. Van uh, rockgoden. Uh, die rockgoden heeft veiliggesteld. Zo schrijft Elton John bij een foto... ...van uh, Ozzy Osbourne. Hij was een legende en hij was ook een van de grappigste mensen... ...die ik ooit heb ontmoet. Ik zal hem enorm missen aan Sharon uh, en de familie... ...stuur ik mijn deelname en liefde. Ja, twee weken voordat hij overleed... ...had hij nog een uh, afscheidsconcert... ...bij uh, Back to the Beginning in Birmingham. En uh, Rolling Stone-gitarist Ronnie Wood... Uh, ...die reageerde erop. Osbourne ook deze maand nog uh, tijdens het afscheidsconcert... ...van zijn metal band Black Sabbath. Wood zegt erg verdrietig te zijn door het nieuws. En ik weet niet of je een beetje zijn levensverhaal hebt gevolgd. Ooit begon hij als een uh, blues... Uh. Beetje. Ja, hij was, nee, hij, dat is niet helemaal waar. Hij begon als crimineel. Maar hij werd altijd gepakt voor diefstal en dat soort zaken. Toen uh, ging hij... Uh een advertentie zetten. Zo'n soort uh, aan marktplaats advertentie. En uh, ja, dat hij zanger was. <laughs> en toen kreeg hij... Uh, ja, toen kwamen er twee mensen die erop reageerden. Heeft die band... Uh, uh, ja, uiteindelijk was dat uh, natuurlijk uh, de bekende band Black Sabbath. Waar hij in 1979 ontslagen is. En toen ging hij solo verder. Maar uh, ja, ze maakte eerst blues. En dat ging echt helemaal niet. Want toen heette ze nog niet uh, Black Sabbath. Toen hadden ze nog een andere naam. En uh, toen hadden ze iets van... In de bioscoop draaien allemaal horrorfilms. En uh, we hebben niks met horror. Maar wat dacht je ervan maar als we horrormuziek gaan maken en zo is het ontstaan van Black Sabbath gekomen met Ozzy Osbourne, maar helaas hij is er niet meer. Steve Van Zandvoort, ik loop me veel te veel muziek playground nu. We zijn met Jordan Peek met Front to Back. Peekje. Hey To the back, to the back. Let me know where's at makes noise from the front to the back. Let me know where's at Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where's at Come on. Makes noise from the front to the back. Let me know where's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where's at Come on. Makes noise from the front the back. Let me know Makes noise from the front to the back. Let me know where's at Come on. Make some noise from the front to the back from the front to the back.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 Are you coming? Okay, I see you on the dance floor. The front, front, front, to the back, back, back, back, The front, front, to the back, back, back, back, the back, back, back, back. The back, back, back, back, back, back, back, back. Right now, on your favorite radio show, The Night Main Stage. Nightwalk. More music, let's talk. Nightwalk main stage. is gemaakt door de NWN Tijd een mix. We hebben tijd voor de party update Wat leuk feest gaande? Her en der in de clubs, op de streams. Ja, daar kun je ook soms mee luisteren. En natuurlijk uh, in de kroeg bij jou op toe. Als eerste werkelijk space. Escape in Amsterdam wekelijkse space. Brainwash. Begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend in Escape. Voor meer informatie checken we de website escape.nl. En hij is weer terug van vakantie of terug van Ibiza. Raimundo, Raimundo is er weer, onze eigen zand, dus Raymundo. Die heeft daar de lijn op in hand. En vanavond heeft hij meegenomen... Frederik, Abbas en N.O.C. Dus vanavond dus terug van weg geweest. Raymundo. En natuurlijk het feestje... Brainwash in the Escape in Amsterdam. Ik word helemaal gek, jongens... van die reclame op de computer. Iedere keer als ik wat wil lezen... komt er reclame. Volgens mij moeten we er eens even wat aan doen. Nog een feestje. Natuurlijk vandaag Amsterdam Pride Canal Parade. En het begon vanmiddag om 2 uh, uur. En uh, het duurde tot 6 uur vanavond... natuurlijk al die bootjes... met al die feestende mensen... op de kanalen in Amsterdam. En voor meer informatie checken we de website uh, pride.amsterdam dan vind je al die informatie over de Preid Amsterdam met al die bootjes uh, fantastisch iets moet je gewoon een keer meemaken en ook vandaag was er ook, de, was er ook bij Dekmantel Festival de zaterdag editie voor om 1 uur duurt tot 11 uur vanavond in het Amsterdamse bos aan de kant van uh, Nieuwe Meerlaar Amstelveen aan nou, die kant moet je erin of eruit en uh, ja voor meer informatie check de website Deckmantel Festival aan elkaar geschreven Dekmantelfestival.com. dan vind je al die Informatie. En uh, ja, een hele waslijst uh, met de DJ's. Uh, gewoon te veel om op te noemen. Check even de website uh, dekmantelfestival.com. Dan vind je al die informatie. Als je denkt van. Ja, dat is veel te laat. Da ken er niet meer naartoe, snap ik. Hè? Elf uur is het afgelopen. Maar dan kun je ook doorgaan naar. Uh, de Dekmantel is Burning. De zaterdag editie in Lofi. Dat is op de basisweg in Amsterdam. Dat begint om 11 uur. zeg maar de after van Dekmantel. Dat begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. De afterparty van Dekmantel. Uh, check even de website isburning.com. Of uh, lovi.amsterdam. Onder andere Paramida. Tini, B2B. Uh, Saoers. En I ja. De afterparty van Dekmantel. Dus uh, in uh, Lofi in Amsterdam. En tot zover ook een korte party update. Nou ja, kort. <laughs> Ik wil heel weer veel zijn Rug daarin. Here's Fools! years, I'd See Ik ben met tien dingen tegelijk bezig. En uh, dan vergeet ik eigenlijk om uh, uh, um even op te zoeken wie het gemaakt hebben. Maar uh... hoor de muziek van Yellow Six en Ollie Hodge met Ride right Away. Daarvoor nou horen we Lo Stapa met Sin Perro. En ze wordt het even tijd voor de, de, de Nightwalk 10. De tien beste plaatjes uh, op de radio, op de streams, in de clubs en natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10. Hector Guto en Alejandro Pas met El House. Op 9, Moby, Blondish en uh, Kika Franco met uh, Natural Blues. Op 8, Frankie Nizar met Don't You Want My Love. Op 7, Joshua met Lost in Music. Op 6, MK en Crystal met Dior. Op 5... Rooly met Impulse. Op 4 LP Rhythm met uh, versataal. Op 3, Jordan Peak met Front to Back. Heb je het straks gehoord. Hè? Op twee deze week uh, Sammy uit uh, België. Sam eigenlijk met 2 M'en met Body Language. En deze week op 1. Jonas Blue. En mijn met Edge of Desire. En die hoor je nu op de radio. In de Nightwalk Mainstage. Jonas Blue en mijn met Edge of Desire. the Netherlands FM. Right now on your favorite radio show, the Nightwalk main stage. Eleviel met uh, elevation, de Louis Vega remix en daarvoor horen we Tommy Lee en Mauri Boruzzi uh, en Keller met Inside at Night. Dat tot zover ook dit uur van de nacht. We hebben niet getruiert, samen Zometeen het nieuws en weer. Er natuurlijk op zitten wachten. Het was de tijd van Peter Mousen met zijn Global House vibes. en straks in de derde uur zo om elf uur van helemaal Italië met de beste club tijd Italië. Met... Jee, dan was Kelly. We nu nog even muziek wat dagje van Santana in de Casamata Afro House Remix. Samen met de product GD. Hier is het. Groteer Santana met Maria. Maria.